We gaan praten met Grat Dame, want die heeft een hele mooie nieuwe single uit. Ik zeg, Grat, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Goedemiddag. Grat, eigenlijk, nu ik het zo heb hè, over die merchandise van, van Doomba en zo... dan komt er eigenlijk gelijk een vraag in me op. Heb jij ook een artiest waar je echt zo fan van bent dat je er heel veel van hebt? Nou, in mijn jeugd uh, spaarde ik uh, ja, vrijwel alles van Elvis Presley. Ja. Dat vond ik, uh, daar heb ik nog steeds wel heel veel spullen van. Ik heb er inmiddels ook heel veel spullen van weggegeven. Uh, maar dat vond ik gewoon uh, ja, wel een, een complete artiest. En, uh, maar ja, verder eigenlijk. Ja, is ja. natuurlijk uh, de, de grootmacht in Nederland. Dus uh, op haar muziek heb ik wel alles van. Maar verder ben ik niet zo'n verzamelaar. Oké, okay, nou ja, goed. Inmiddels heb je wel weer een, een hele mooie, mooie nieuwe plaat uit. En dat is uh, natuurlijk de nieuwe single uh, Opa's en Oma's. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, heb, hem, uh, ik heb hem al een aantal keren nu ook, uh, ook voorbij horen komen. En ik moet zeggen, het is wel weer echt, echt een hele mooie plaat ook. Nou ja, het is gewoon een echt, het is een echt levensliedje. En, uh, maar weet je, je moet gewoon, vaak moet je gewoon uh, dicht bij jezelf blijven. Je de liedjes maken die je het beste bij je pad zwemmen. Nee. Nee, ik denk dat het niet heel goed, uh, goed bij mij past en ik denk dat het ook heel veel zegt over de tijd waar we in zitten. De mensen die om je heen zijn, zijn natuurlijk belangrijker dan ooit. Uh, dus ja, uh, je oma of je open, dat, ja, dat zijn de mensen waar je normaal gesproken in het drukke dagelijkse leven te snel voorbij loopt. En ja, dit is wel een tijd waar je daar wel vaak bij stilstaat. Waar je denkt van, oh shit, nou willen we naar die mensen toe, maar dan nou kan het niet. Nee. Nee, dat is, dat is zeker waar. En we hebben het natuurlijk ook gehoord van de week in, in de persconferentie... Hè, dat ze hadden uitgerekend hoeveel lege stoelen er aan de kersttafel zouden zijn... ook, ook door uh, corona. Merk jij zelf ook, ook heel veel van, van de crisis op dit moment? Sowieso waarschijnlijk wel met, met optredens en zo... maar zijn er ook op andere manieren dat, dat fans je heel veel schrijven en zo... dat ze toch wel eenzaam zijn? Nou ja, natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die, uh, ja, die natuurlijk ook balen omdat ze nergens naar een optreden kunnen. En, uh, voor heel veel mensen is er ook zeg maar, een manier van leven hè, om regelmatig naar een feest te gaan. En dat is, dit jaar alles, is alles anders. Dus, uh, nou ja, ik, heb, uh, en ik heb een taterstudio. studio We hebben een kapsalon, een vuurwerkwinkel en ik ben artiest. Dus eigenlijk op alle manieren waar je geraakt kan worden, zijn we geraakt. Want het vuurwerk mag niet meer. De Tato-shop en de kapsalon hebben drie maanden dichtgezeten. Mijn optredens is vanaf maart al uh, helemaal niks meer. Dus uh, ja, we voelen het allemaal. En uh, nou ja, inmiddels Hier is mijn tafelstudio alweer uh, een ruime tijd open en is het daar hartstikke druk. Dus ja, ik heb geen reden om te klagen. Maar uh, ja, net als alle andere mensen, uh, uh, ja, voelen wij dat ook. Ja, ja, dat is ook zo. Kijk, en weet je, uh, het, is, het is gewoon te hopen dat er nu toch wel een beetje, beetje ja, licht aan de duisternis uh, uh, zal komen. Uh, en je zegt ook van, je merkt het uh, heel erg in, in optredens. Uh, he, werkt dit ook al door naar 2021? Of uh, had je nog niet zo heel veel boekingen voor dat jaar? Ja, nee, op dit moment uh, merk ik wel dat. Goede hoop is zeg maar vanuit de horeca en uh, de evenementenbranche dat er uh, halverwege volgend jaar in ieder geval weer optredens gaan komen. Maar uh, voor dit jaar is alles wat er voor dit jaar stond is geannuleerd. Uh, en voor volgend jaar uh, komt er wel links en rechts wat aanvraag. Maar ja, weet je, het is allemaal maar gewoon kopje dik kijken. We weten van alle wat er gaat gebeuren. Uh, hoe lang het nog gaat duren. Misschien moeten dus we allemaal maar even week voor week uh, kijken. Ja, het is gewoon heel erg afwachten en uh, ja, we, gaan, uh, we gaan zien wat het, uh, wat het ons brengt. In ieder geval, je hebt wel weer een, een, een mooie nieuwe plaat uit. Die wordt uh, heel, veel, uh, heel veel gedraaid. Uh, gok, ik, uh, gok ik maar zo. Uh, heb je al een beetje zicht op hoe het op dit moment al gaat met de single? Nou ja, het, ik, ik hou me daar zelf eigenlijk al het nauwelijks mee bezig. Wat voor mij het belangrijkste is, is uh, dat hij bij de radio goed ontvangen wordt. Want via de radio komt het natuurlijk bij mijn fans terecht. En de reacties van, uh, nou ja, van, van mijn fans zijn uh, heel positief. Mensen vinden het een heel mooi liedje. Uh, heel veel mensen kunnen de tekst ook naar zich toe trekken, Want die hebben, vaak, uh, hebben we allemaal. Een sterke oma of een open. Uh, dus uh, ja, de reacties zijn goed. En als ik op YouTube kijk, uh, nou ja, dan word ik dan wel, uh, dan ik wel enthousiast. van. Uh, het gaat richting de 50.000 views in een uh, dag of twaalf. Dus uh, ja, dat is hartstikke positief. Dat is in ieder geval inderdaad heel, heel erg mooi. We gaan het plaatje ook ja. zo meteen draaien. Die cijfertjes, dat boeit me allemaal niet zoveel. Weet je, het is gewoon... Waar het mij om gaat, is dat als ik ergens kom... dat mensen zeggen, hé joh, die nieuwe plaatje voor jou is leuk. Dan heb ik het gevoel dat het leeft. En nou ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan, nou ja, die streams en die downloads... dat is meer iets voor de plaat Ja, precies. Die moeten zich daar maar mee bezighouden. Ja. Wij gaan hem in ieder geval uh, lekker voor je draaien. Nog wel eventjes uh, tot slot. Heb je nog uh, mooie plannen voor, uh, voor de kerst? Ga je iets doen met familie? Of, uh... Nou, het valt weinig te doen, hè? Ja, nou ja, goed. We mogen in ieder geval met een paar mensen bij elkaar zijn, dus... Nou ja, de paar mensen die... Uh, de belangrijkste mensen die hebben komen al En verder gaan we net als alle andere jaren veel van vrienden en veel te veel de buiten liggen. Nou, kijk eens eventjes. Dat klinkt in ieder geval goed. Grat, ik wil je bedanken voor het, uh, voor het gesprek. En uh, wij gaan lekker de plaat draaien. En ik wens je nog een mooie tijd. Dankjewel. Oké, okay, hey, fijne dag, hè? Hoi. Yo, hoi, hoi. Wat ben jij toch een sterke vrouw. Wij zijn zo trots op jou. Sta je altijd klaar, de familie hou je bij elkaar Dat is jouw doel, daar vecht jij voor Kleinkinderen zijn voor jou, waar je het meest van houdt Je staat altijd voor ze klaar, met een lachend klein gebaar Als je traatjes ziet, dan kus je die met liefde weg Jij droogde elke kleine traan Oma of hoe is jouw naam. Jij staat voor alles wat wij zijn En zorgt voor ieder groot of klein nu Geleerd, wat goed is en verkeerd. Elke strijd sta je vooraan, jouw familie bovenaan. Want daar vecht je voor, dat zal je altijd blijven doen. Jij droogde elke kleine traan. Nu zorgen wij ook goed voor jou, want jij bent ons ook.